Jobboorts met het NOS Journaal. FNV Transport en Logistiek heeft een kort tegen transportbedrijf Vos uit Deventer. De bond beschuldigt het bedrijf van uitbuiting van zijn Litouwse en Roemeense chauffeurs. Die krijgen maar 220 euro per maand uitbetaald, terwijl ze recht hebben op een Nederlands inkomen. Volgens de FNV blijkt uit verklaringen van de chauffeurs dat ze onder druk worden gezet om de rij- en rusttijdenwet te overtreden. Vos Transport ontkent dat er sprake is van uitbuiting en zegt dat de regels correct worden nageleefd. In Somalië zijn zeker 18 mensen omgekomen bij gevechten tussen de veiligheidsdiensten en leden van de terreurgroep Al-Shabaab. Vannacht bestormde gewapende leden van de terreurgroep een politiebureau vlakbij de hoofdstad Mogadishu. Ze doden zeker acht agenten en namen enkele voertuigen mee. De veiligheidsdiensten wisten de strijders later te vinden en doden tien van hen. Al-Shabaab is een aan Al-Qaeda gelieerde terreurgroep die in Somalië een streng islamitische staat wil vestigen. Twee van de vijf gewonden van het busongeluk in Portugal, die nog in het ziekenhuis liggen, worden vanmiddag met een ambulancevliegtuig naar Nederland gebracht. Dat meldt hulpverleningsorganisatie SOS International. Morgen komen de andere drie gewonden naar ons land. Hun toestand is stabiel genoeg om ze te vervoeren, zegt een woordvoerder. Het busongeluk, woensdagavond aan de Algarve, heeft vier Nederlanders het leven gekost. D66 en SP willen opheldering van het kabinet over een geheime aanbesteding van een ICT-project bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. NRC Handelsblad schrijft dat topambtenaren van het ministerie de aanbesteding doordrukten tegen het advies van de eigen jurist in. D66-Kamerlid Verhoeven wil dat het interne advies van de huisjurist van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Hij hoopt zo te achterhalen waarom het kabinet kennelijk met de aanbesteding rommelde om één aanbieder te bevoordelen. Het weer op de meeste plaatsen droog met geregeld zon, ook enkele wolkenvelden. Vanavond overal bewolkt en mogelijk regen of motregen. Temperatuur tussen 15 en 18 graden. Morgen enkele buien met kans op onweer. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit, was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Doris, Boris Sint-Claire... maar u is uit 1972. De bekant is deze vrouw. Ik heb het over Wim Zorneveld... met het dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart... waarop een, kerk, een kar met paard... een slagerij, J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw vrouw de fiets... het zegt u waarschijnlijk niets... maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was... De boer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 Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die pas reuze in zijn schik met zijn alweer jas. Twee morten en tien morten kinderen.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 The song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 Waar ik woon, daar speelt een klein blond joh. Die zijn moeder nodig kent, als ze komt voor hij verwend, Maar hij snapt niet goed waarom zij zo vaak huilen moet. Want die al voor dat spel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 Op de weg ruikt het nu vaag. Naar kouperen en ook naar sati. Zou het pensionen nog zijn op het Valkenburgplein met die mensen uit 1902? Is het leven nog altijd zo traag? Wat voor weer zou het zijn in Wat voor weer zal het zijn in Den de Wisselval wat voor vier is het daar na vandaag? Is het weer voor een festijn? Ik vraag, ik verlang naar mijn eigen haar. Den Haag, Den Haag, Den Haag, Geniet Van de lekkerste muziek uit Nederland Mario Mijn Zijn aan de andere kant van de heus? Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dag.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 Voor iedereen, maar niet voor mij. U begrijpt, ik heb de meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En toen mijn vader vroeg maar had is er voorheen, heb ik hem uit de vrij verteld. Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasappel. sinaasappel, cola. Wel bij verborgen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 Was een Nederlandse cabaretier en zanger. Hij werd geboren in een katholiek gezin als de zoon van reclametekenaar Ari Arie Halsema en Maria Hermina Schelvis. Hij had twee broers en een zus. En zijn eerste kennis maakte met toneelspel waren zijn optredens in het door zijn vader geschreven. Revuutjes en tussen de schuifduren in het gezinscabaret. Hij had een hekel aan leren. De derde klas van de Mulo Muloverhelder die voor een beroepsopleiding tot banketbakker maar besloot er een half uur later te gaan werken. Hij ging achtereenvolgens aan de slag bij een kruideniersbedrijf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 hier en daar, zondag half vijf het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, laag over buitenveldert daalt. Huilen een DC negen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 Dat vader zei vooruit naar bed Dan kregen we een kruid mee Gezichten op de hand Maar niet echt van bang. Toen was geluk heel groot. Buiten huilt de wind om het huis maar moeder breidt een warme sjaal En het ganse bord op tafel stond er De volgende borgen nog helemaal ook gingen wij naar bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt. heel die pannenkoekens maak vergeten. En Nederland herrees onder de van die blankers koen. Die won vier al in Londen. Als je jokte was dat zochten, de legden ze op klaar laat in het derde vredesjaar.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 alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer en over het water gaat er een bootje net als wel Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes, s'avonds, water op klein, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Mm.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 Die woorden maakten me zo blij, kielp me vrij, maar geen zondag ben jij er nog geweest. Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude stuit. Met kakkerlakken in de midscheps en rattenesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord.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 Bon, bon, bon, bon, hij werd gescholden bon, door de stokers bon, Omdat hij van de bon, eerste bon, dag bon, Toen we maar net de pier bon, uit waren bon, Al zeeziek in het vokselen lag En met jenever en citroenen Werd hij weer op de been gebracht Want zieke zeelui zijn nadelig. En brengen schade aan de vraag als hij dan schaubend met zijn ketels Van de kombuis naar voren kwam Dan was het net een brokje van hoop Die straatjongen uit Rotterdam Wanneer is s'avonds in zijn pooi lag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 Je heeft mij al haar hartje beloofd. Maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst de roggen gezaaid zijn. Toen had ze geen tijd, want toen werd er gehooid. Toen moesten de piepers zo nodig gerooid. Een koe werd mama, dus had Gretje. Geen tijd om te trouwen, dat weet je. Gretje, wat ben je toch mooi.